Het was in de studenten die dat ik mich hou verhuurd, als babysitter zag van aard in een of ander buurt. Het was toch zo'n lijve snaak, dat zag mich die mevrouw, maar wie ik hem eens hou, is nou, toen dacht ik drek nou nou. Schat de bootje schnuppelke, door die nuisjes toe. Och, mijn pupke lijveke, loop mij toch met roe Doe Lekker dingske, doe maaks mij geverstuur. Schlaan ik als babysitter dan geen groot figuur. Ik zou het nog komen op m'n gemakje, was niet meer schoon. Snap de gouden leer wat koos ik beter doen. Moel schnieën, kroop ik toe de ganse kamer rond. En die hem wie niks meer hoog, de maar in de mond. Schat de bootje, schnuppelke, door die nuisjes toe. Och, mietpupje, leef ik je, loop mich toch met rood, doe lekker dingsje, de maak mich je verstuur. Slonig als babysitter, dan geen groot figuur. Ik hem en een druge dook, mijn eigen boeks na. Veel de boeman trein en paard, maar ik schoof vrisselt Mijn Mevrouw komt toes voor Mich in slop, de dimmets op de kop. De dash met buiker op de groen, en de baby kriezen Trop. Schat, de bootje snuppelke, doog die nausmis toe. Och, mie pupke, leiveke, loop mij toch, met roe, doe lekker dingske, doe maakt mij verstuur. Schlaan ik als babysitter dan geen groot figuur.